Maar morgen, hè, ja morgen hè, is dat het eerste wat ik doe. Hè. Wat heeft Anne Loren nu gezegd? Ze heeft die goed gelachen. En ze geeft ons nog tot morgen. <laughs> Anders gaan we af als een gieter. Wij twee, hè. Peter, kun je haar niet gewoon de waarheid vertellen? Nou, dat we nog altijd nergens staan. Ah? Nee, ik durf niet. Uh, Slintje, geven we ons een dubbeltje. Oké, okay, Peter. Uh, voor u een waterke zeker? Nee nee, nee, nee, nee. Het is nog te vroeg op de dag. Uh, liever een... Uh... Een, een warme chocolade. Ja. Ik bestel dat zelf, hè. ik kan me hier niet belachelijk ik maken. Ik heb een beetje keelpijn en van te veel koffie slaap ik slecht. Brigade, even Een dukel voor Pieter, alstublieft. Dank u. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt, Els. Wie was dat? Els, van bij BelgaCom. Ja, dat heb ik gehoord. Vanuit het huis van de Van Vossums is er de jongste weken geen enkel. Ik herhaal, geen enkel telefoongesprek richting Ardennen geweest. Verdomme. Ja, als ze gebeld heeft met een kantoor om dat chalet te huren... dan zal ze het met haar gsm gedaan hebben. Proximus, Mobistar of Orange. Heb je daar soms ook kennis, van? Nee, jammer genoeg niet. Maar, maar ja, er werkt wel iemand bij Proximus die nog bij mij in het krijt staat. Ah, Hidokke, dan wordt het de hoogste tijd om die schuld te vereffenen. Goed, op één voorwaarde, Pieter. Dat jij een warme chocomel bestelt. Hè? La Chantage, hè. Liedje. Ja, Pieter. Uh, een, een warme chocomel alstublieft. Een warme choco? Uh, niet zo luid. Het is voor Guido's en ah. En Van koffie slaapt hij slecht. Het warme choco Pro komt eraan hoor, Pieter. Ja, het is met de is kaart. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt Stefanie. Ja, ja, de volgende keer is het mijn beurt. Dankjewel hoor. Een nieuwe chocomelk komt eraan. Marian van Vossen heeft geen rekening bij Proximus. Maar wel een toestel met een P&G kaart. Dat is het einde van de reis. Inderdaad, want die telefoontjes die zijn absoluut niet op de sporen. Voilà, een goede warme choco voor Guido. Het is niet waar, hè. Het heeft nu Godverdomme gans de nacht geregend. En het ziet er naar uit dat het zo blijft voor de rest van de Waarom dag. Waarom ben je altijd zo pessimistisch, Bernard? Het is nog maar negen uur. Ja. Geef mij die confituris. Dank u en wat was er buiten te zien? Hun motor staan er niet meer. Er komt geen rook meer uit de schouw. Dan zullen ze weg zijn, zeker? Allemaal? Ja, hoe kan ik dat weten? Eh, wel, dan moeten we van de gelegenheid gebruik maken om naar de politie in het te rijden. Nee, waarom? Ze hebben ons vannacht toch naar rust gelaten? En buiten dat ene onnozel incidentje hè, is er helemaal niks gebeurd. kom maar Is dat wel nodig, de politie? Marjan, alsjeblieft, ik laat het niet op mijn kop zeggen, hè? Nee. Gaat je mee... Nee, ik vind dat gewoon verdrijft. Oh ja. Nu plotseling geen schrik meer dat ze u zullen komen verkrachten terwijl ik weg ben. Of ze zijn zelf ook weg. En misschien wel definitief. Dat kan best zijn. Maar je sluit alles goed af, hè. ga ik alleen. Maar komander nou. Ja, je sluit je alles goed af. Ja, ja. En voor niemand open doen, maar, ja? Nee, nee. nee ik kom zo rap mogelijk terug. Ach, doe maar wat dat je niet laten kunt. Allee, tot straks. Gezellig alleen een boterham eten. Mag ik vragen wat dat te betekenen heeft als je... Te... Zet ze maar af, man. Want anders kunnen wij onze Nestor niet goed verstaan. Een Nestor, ik Je staat in de weg. Hallo. Wat zou dit gaan goeie zien, Nestor? En hey, wat ga we nu doen? hè? Over ons overrijden? Ik zou dat niet doen als ik van u was. Nee, ik zou dat niet doen. Weet jij hoeveel dat hij weegt zo'n motto, Nestor? Weet jij hoeveel dat ik weeg, Nestor? De naam is Bernard, ja. 130 kilo. Dat is liggen, Op uw wijf. Zijn ze plat als een vijf en uw wijf ook. Wat willen jullie van mij? Of van mijn vrouw? Goeie vraag, Nestor. Goeie vraag. Hé, hey, daar ze. Kom je meespeeld, schatje? Wat ik je doen? moet binnen blijven. Ik zit hier even veilig als in die Dat was Daar niet zo zeker van zijn. Heb die gasten al eens goed bekeken? Volgens mij kunnen we er nog door, Bernard. En daarbij, als je echt weg wil rijden, dan zullen ze wel opzij gaan. Hé, hey, wat zitten er te te de konke, We kunnen hier toch niet blijven staan? Ah, <tie> Smeerlap, goed godverdomme. Bernard Riep! Zijn die nu compleet zat geworden of wat? ze Smeerlappen! Dat hebt je niet voor niks gedaan... ...waar dan pakken we ze nu op? Ja, ja, Mijn auto beschadig, he. Mijn vrouw, de stuipen op vijf jaren denkt denkt dat het daar ongestraft nu wegkomt. Wie gaat hem even in die sterkheid? De grote broer. We doen er eens broek van de schrik. De politie is onderweg, he. Allee, uit. De politie. Ja. Ja, de politie. Ja. Ergens soms een tamtam gehuurd, ken Een tamtam? -tam? Nee, ik niet. zak? Nee, nee, ik ook niet. Tja, hoe okay, kun je het dus de politie verbeteren, Nestor? De naam is bijna, ja. Oh, wat? Ze hebben misschien het rooksignaal gestuurd. Er bestaat ook nog zoiets als een telefoon. <laughs> maar niet hier, Nestor, ik heb niet in niet-god vergeten gehad. Nog nooit van de GSM gehoord, zeker? Ja, maar die van u ligt thuis, op uw nachtkast. Oei! Mijn vrouw heeft ook een GSM, ja? Zonder, hè. Ja? leugen is zonde in Nestor? Weet jij wat we doen met leugenaars? Op uw knieën, Nestor! ...praat vergiffenis voor een zonde. Laat mij door. Wel, ik ...in geen hondje ja. hangen. Hey, hey. oh god al! Krijg ernaast, als wat, een oh, wat er is het Het is het waar. Wat op aan die baas, ja. op. Dan houdt u vast, uur. Dat is op daar. Maar ja. Helpen uit. Hier. Ja. Oei, oei, oei. Tegen de kei gebotst? Nee, tegen Anne Loden oh. En geen lekker biefstekse gegeten, dus? Salat zwaa's geen duvelje gekregen. Nee. Oei. Is ze zo kwaad? Ach, dat is toch zacht uitgedrukt. Pieter. Misschien kunnen we toch maar beter ridderlijk toegeven dat we er niet uitkomen. Ik denk er niet af. Dat heeft geen zin, Pieter. Zonder politionele middelen komen we niet achter het adres. En aangezien we die niet kunnen aanspreken. Ik zou toch met iets mijn gezicht moeten kunnen redden. Ja, als het zo zit. Hoe ga je naartoe? Een reddingscursus volgen. Ziet u wel dat je daar kan? Ja, Beseft u wel hoeveel dat je bij mijn een zaap hebt gedaan? Allee, ik heb alleen maar die motto geraakt en misschien een paar sparren. Ja, 25 jaar oud was er dan nog eens spatje roest. Op. Oh, nu ook niet. Ja, en jij vindt dat nog plezant ook. Oh, spannend vind ik het in ieder geval wel. Ja, stop, stop, stop of er nog per totaal. Wacht nog even totdat we een voorsprong hebben opgevouwen. Maar Jan, ik hoor ze niet en ik zie ze niet, dus ze volgen niet. Oh, nee, nee, nee, ik heb ze al compleet verrast. Ja, stop daarvoor, dan voor Oké. Okay. Ik pak over. Vooruit. Hebben we dat gezien daar juist dat op de oprit? Niet slecht gedaan, hè? Marjan, ik heb daar juist een bluts in mijn deur gezien. Hoe kunnen dat nu zo licht overgaan? <lacht> het is niet waar. Ze zijn er terug. Prat, gas geven, Bernard! Gas geven! Verdomme, met mijn motor's geraken ze doen. door. Als we in het zijn, durven ze niks meer doen. Kom maar, tempo, tempo, tempo. Je wilt dat toch niet weer weer geconfronteerd worden, zeg. Hoe met dat kom redden, hè? Maar Jan, je weet niet wat dat gezegd. Eén tegen vier. Allee, zoals je daar straks op die jonge gasten afloopt. Met zoveel durf. Ah, dat was precies de passie van de jonge jaren. Maar Jan, je wilt even zwijgen. Ik moet me concentreren, ja. En nu hebben je mij met diezelfde passie verdedigd. Ah, ik kan dat delen. Verstel me, verstel me, verstel me. Zij aan ons in. Bastantje. ah. Bernard, Is alles oké? Okay? Ik denk het wel, ja. We moeten hier zo rap mogelijk weg. Mijn deur zit vast, Bernard. Wacht even. Ze zullen ons vinden, Marianne. Hoorde ze. We moeten eruit. Grijp er langs mijn kant, hè. Kom. Oké. Okay. Ja. En nu. De auto kunnen we vergeten. De voorkant is helemaal... Bernard! Kom, geef me een Al een tijdje. Waar ben jij geweest? In Oostkamp. Bij Globenkop. Ik heb mij bij de directiesecretaresse uitgegeven als een toekomstige klant die een persoonlijke afspraak had ja. uh, met Bernard van Vossen. En is ze er erin getrapt? Dat weet ik niet. Ze kon alleen maar zeggen dat de grote baas met vakantie is in de Ardennen... en daar absoluut niet gestoord bah, moet worden. Het is hetzelfde liedje dat ze voor mij al gezongen heeft. Ik kon wel een afspraak maken met de manager. Een zekere knokkaart. Die was vandaag gelukkig afwezig. <laughs> zeg dat wel. Ja, maar, ik heb een afspraak voor morgen. Hai. Ja, wat kon ik anders doen? Ik stond daar. Uh, Pieter, het tasje koffie. Ik heb net vers gezet. Maar ik dacht dat jij nog alleen maar chocomelk dronk. Ja, soms. Hè. Mijn, mijn keelpijn is trouwens over. Wat zijt jij gaan doen vanmorgen? Ach, wel, ik heb het toch gezegd, hè? een reddingscursus gaan volgen. Geet ook. Pieter, ik heb niet stilgezeten. Ah, laat dat maar eens horen. En dat is uw reddingsplan? Ja, een strohalm eerder, maar wie weet niet onbelangrijk, he. Heb je geluisterd, Pieter? Ja, natuurlijk heb ik geluisterd. Je hebt dus schuif nog een onopgeloste zaak gevonden en je die in verband met Globecom. Je hebt dus niet geluisterd. Fris mijn geheugen eens even. Op, en, hè? Een tijd geleden op een parking langs de snelweg vonden we een bedrijfswagen Mercedes met een Nederlandse nummerplaat. Ja. Hè? Ja. Aan het stuur zat een man met een kogel door zijn hoofd. Ik weet het weer. Marinus de Jong. Juist, Pieter. Managing director mm -hmm. of hoe noemen ze dat bij IBM Nederland. Ja. Hij woonde in Braschari. Nu, ga ik mij deze morgen een krant kopen om mijn gedachten een beetje af te leiden... en valt mijn oog toch niet op de financiële-economische tijd zeker? De moord in Loppen, denk ik. De kopie van het artikel in de auto van het slachtoffer. al. Ja, wat heeft dat nu met de Ardennen te maken? Luister, Pieter. Die man... Die man was op weg naar... Ah, Guido, vind je dat niet wat te vergaand? Het was maar een spelletje, hè, dat adres zoeken. Ja, ik dacht dat jij niet meedeed aan spelletjes van overjarige scouts Zijn je eigen woorden, Pieter. Ja, maar je kent dat toch, Guido. Sommige vrouwen die in verwachting zijn beginnen midden in de nacht pikkels met rolmops te eten en andere. Ja, die willen plots piepelijk een duik gaan spelen bij mensen die Ech. absoluut niet gestoord willen worden. Maar dat gaat over, hoor. Pieter, luister, Punt 1. Ik ken dan niet hoe vrouwen zich gedragen die zwanger zijn. Punt twee, jij bent hier de sukkel komen uithangen die vrouwtje lief niks kan weigeren. En punt drie, je wilt er dus mee ophouden? Ja, eigenlijk wel. Oké, okay, oké. Okay. Schuif open, Schuif er toe. Wacht eens, wacht. Kom, wacht eens even. Uh, ga dan een spoor. Loren heeft dit misschien allemaal als grap bedoeld. Maar hoe langer ik erover nadenk, Pieter, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het echtpaar van Vossen zich niet zomaar van de buitenwereld heeft afgesloten. Er zou dus meer achter zitten dan alleen maar die viering van hun zilveren bruiloft. Volgens mij wel, ja, maar als jij natuurlijk. Ik luister met al mijn oren, uh, vertel op. Nou, die Hollander die we vermoord gevonden hebben langs de snelweg in Lopen, ja. hm, die was op weg naar een meeting op het Europees hoofdkwartier van de IBM in Parijs. In de kleine actentas onder de passagierszetel vonden we toen een aantal ja, zakelijke documenten, maar. Ook een kopie van een artikeltje uit de Financieel Economische Tijd, waarin sprake was van de overname van Globekom door het Japanse concern Miotoskan. Ja, en dan? Wij gingen ervan uit dat hij was overvallen terwijl hij, ja, een dutje deed. Nee? Er leek geen enkel verband te bestaan tussen dat artikeltje en de overval. We hebben dus ook niet veel aandacht aan besteed. Een uit de hand gelopen carjacking... gecombineerd ja. met roofmoord. Dat was de thesis, ja, ja. Zijn portefeuille, laptop en gsm waren gestolen. Nou, ik heb die zaak altijd een beetje verdacht gevonden. Nou ja, waarom Pieter? Wel, omdat Lopem niet op de weg ligt tussen Brascaat en Parijs. We hebben daar nooit een verklaring voor gevonden. Misschien had hij een maitresse aan de kust. Wat jij allemaal aan denkt, Guido? Het kaartsysteem op het dashboard om snel de weg te vinden... was totaal vernietigd. Wacht eens. Dus de route die hij gevolgd had, konden we niet meer traceren? Ja, en de Mercedes-steden, dat kon daardoor uiteraard ook niet meer, want zo'n systeem schakelt ook automatisch de stroom uit. Ja, maar wat is nu het verband tussen die moord en... En het vertrek van de zaakvoerder van Globbekom naar een onbekende bestemming? Ja. Misschien werd de grond onder de voeten van Van Vossen plots te heet. Dan zou de viering van zijn 25 ste huwelijksverjaardag neerkomen op een uh, schijnalibi. Zoiets, ja, ja. Maar dan zijn we nu wel verplicht om het echtpaar van Vossum... met de geëigende, politionele middelen op te sporen. <laughs> Je neemt me de woorden uit de mond, commissaris. Wordt gij ze nog? Nee, al een tijdje niet meer. Ik vind dat eigenlijk wel spannend. Ja, pas maar op, het zou nog spannender kunnen worden. Huh? Ja? Nou, als we nog lang blijven doorlopen, zijn we verdwaald, voordat we het weten. Zo rap al. En... En zou jij dat erg vinden als wij verdwaren? Ja, Marian, ik zou dat erg vinden, ja. Allee, we hebben elkaar kaarten. Kom, stop. keer terug. Naar de auto? Naar het vlak, ik zou bedoelen, ja. Nee, god, nie, we kunnen daar niet meer naartoe. Daar hangen die motards waarschijnlijk rond. Ja, waar wil je dan naartoe? Maar Jan, ik weet het ook niet meer. Het enige dat ik maar al te goed weet, dat is... dat de krapuil straal is. Een compleet maf. Maar, zullen we liften? He? Dat is lang geleden. Liften? Ja, waarom niet? Marian, denk ik eens na... Heb je hier al auto's horen passeren? Bernard, redden ze weer. Stop! Die ja, aan de hoofdweg al. Ik hoor er maar één. Kunnen jij hem zien? Nee. De hoofdweg is onze enige mogelijkheid om te ontsnappen, dat weet ze. Ja, maar wat doen we nu? Die mannen kennen de streek hier op hun duimke, dat is duidelijk. Kijk, die, die motor, die rijdt er op en af. En weet je wat dat dan wil zeggen? Dat ze op ons daar staan wachten. Ze patrouilleren uit je Marianne. Ze weten dat dat onze enige mogelijkheid is om te ontsnappen. Ze grendelen naar ons af. Maar wat moeten we dan doen, hè, Bernard? Door het bos. Een andere weg zoeken. Amai, Bernard. Als het er dicht op aankomt, zeiden jij de koelbloedigheid zelf, hè? Ik doe mijn best, Marjan. Oh. ik doe mijn best. Amai, zeg. Dat een mens daar zo van op zijn avond trapt. Van een klein boswandeling in Dardenne. Een beetje meer dan sport doen, hè Marianne? Golf bedoelde. Zoals jij. Dat is geen sport, hè. Dat is een bezigheidstherapie. Ja, dat even uitrust. Dat hebben we vijf minuten geleden al gedaan. We moeten toch naar de top, of ja. niet? Ja, ja. Daarboven zullen we een strategisch overzicht hebben van de omgeving. Alikom. kom. We zijn er bijna... Moet je weer een handje toesteken? Nee, nee, het lukt wel. Prima. Nog even volhouden, Marjan. Ja! En dan opletten dat je niet uitglijdt? Ja, ja. Daarvoor heb je nog adem genoeg, hè. Om de Ze zijn ongeluk te lachen. ik kom. Ah, oh, meisje. We zijn er. Ik kom hier. Ja, u sterk ouwe voor het vrouwtje, hè. Maar uw kaarsken is ook uit, zo te zien. Nee, nee. Het gaat nog. Echt? Moet je dan niet van het strategisch uitzicht genieten? Eerst even op adem komen. Het is in ieder geval al een tijdje geleden dat ik nog motorgeronk gehoord heb. Ja. Geen motaars te zien. En nergens een dorp. Ja, dan zit er niks anders op dan naar de weg terug te keren. Oh, maar Marianne. Die motaars staan ons daar zeker op te wachten. Wat stelde dan voor? En wel, voordat de avond valt, moeten we terug in de chalet zijn. Terug? In het hol van de leeuw? Maar Jan, daar gaan ze ons niet verwachten. We houden ons schuil in de bossen rond de chalet. En als het goed donker is, dan sluipen we naar binnen. Dat wordt hier nog een echte actiefilm. Ja, we maken geen licht en geen geluid. We verstoppen ons in de chalet en we brengen daar de nacht door. En morgen, voor het krieken van de dag, doen we een tweede poging om de bewoonde wereld te bereiken. Ja? Dat moet toch niet? Daar hebben we hebben proviand genoeg bij voor een paar dagen. Maar van Marjan, snap je nu nog altijd niet hoe ernstig dat de situatie is? Toch is wel, toch wel, maar... Je moet er ook de positieve kant van zien, hè. Zijn we weg? In welke richting ligt onze shelly? Ik, uh... Ik denk daar ergens, is Hier, zie. Sanneke komt er door. Ajo! Oh, wat is dit? Oh, shit. Kijk, is wel een scheur, zeg. Het is bijna een scheur tot aan u? Heb je hier geen geen aan? Nee, vergeten. Ik dacht dat we van de morgen nog eens zouden. Uh... Maar van Marianne die Ardense lucht, die werkt op uw libido zeker. En niet op die van u. Vergeet maar uit. Daar gaat het. Hierse, de grootste detectives van het halfrond. Hallo. Komen jullie verslag uitbrengen over de vorderingen? Min of meer. Gaat ja, het met mijn prutske, hè? Dat bolle buikske. Goh. Doen alle toekomstige papa's zo'n nozel, Guido? Geen idee, hoor. Of doen ze alleen maar zo'n nozel als ze iets te verbergen hebben? Ja, wat zou ik nu te verbergen hebben? Ah, dat je nog niks hebt opgeschoten, bijvoorbeeld. Dan, Lore, loren luisteren. Vind je nu echt dat wij met dat scoutsgedoe moeten doorgaan eerlijk? Oh, zeg, ik heb zin om er eens een keer tussenuit te zijn. En dus vond ik dat wel een goed idee om samen met Marianne en Bernard een feestje te bouwen in Dardenne. Mm -hmm. Dat is alles. Nou, dat is alles. Hoort ja. je dat, Guido? Ja. Wij zitten al dagen onze hersenen te pijnig en zij zegt dat is alles. Ja, dat is alles. Annalore, weet je hoeveel manuren dat grapje van u al gekost heeft? Niet veel met hetgeen dat jij verdient, hè? <laughs> Allee, dus we gaan niet naar de bos. Hè? Guido heeft toevallig iets ontdekt dat je waarschijnlijk niet zo grappig zult. vinden. Oh, wacht, laat me raden. Niks zeggen, hè, niks zeggen. Um, ze hebben iedereen wijsgemaakt dat ze naar Dardenne zijn, maar eigenlijk zitten ze gewoon gezellig thuis. Ja, vertel eens, Guido. Ja, Marine is de jong, hè? Wie? Eh, Marinus de Jong, topman van IBM Nederland, die werd een tijdje geleden vermoord aangetroffen in zijn auto... ...op een parking langs de snelweg ter hoogte van Loppen. Ja? Ja. In zijn aktentas zat onder meer een kopie van een krantenartikel... ...waarin sprake is van de overname van Globacom door Japanners. Ja? hm uh -huh. Ik zie de link niet. Ja, wij denken dat er een verband bestaat tussen die moord en de spoorloze verdwijning van Bernard van Vossen. Maar dat gelooft je toch zelf niet? Huh? <lacht> Allee, Guido, jij toch ook niet? Ja, die moordzaak werd nooit opgelost. Ja. Maar alleen denken jullie nu echt dat die maar... Allee, zeg, kom maar. Allee, dat Marianne een, een slachtoffer is van kwaad opzet. Dat zullen we nu onderzoeken, Hannelore. Mooi nou, jongens, je bent op uw kop opgevallen. Deze wat? denkpiste verdient in ieder geval nader onderzoek. Als je het mij vraagt, is uw verbeelding serieus op geslagen, hoor. Ja, gij zijn in verwachting. Straks hebben we samen een kind. Ja, wat heeft dat er nu mee te maken? Veel. Zou jij voor uw kinderen de plek geheim houden waar je op vakantie gaat? Gesteld dat ze alleen thuis blijven. Hm? Nee, ja, natuurlijk niet, maar... Wel, waarom hebben Bernard en Marian dat dan wel gedaan? Marian. Marianne, Wakker worden, we moeten weg. Oh. Ja, maar daar wij een tentje bij, Marian, Marianne, er zitten nog vier motards op die Ah, wel, ik vind dat hier een plekje om nooit te vergeten. We hebben hier amper een uur gelegen en ik ben nu al bevroren. Kom, als we ons zijn, zijn, we voor vier uur thuis, kom. Oh, het mannetje die heeft genoeg aan de datum. Wordt het naspelen heeft hem geen tijd. Marian, straks is het donker oh, ja. en dan vinden we de chalet nooit meer terug. Ik heb nog vlinders in mijn baan. Laat ze maar vlinderen, kom. Kom. Tot u orders, commandant. Nee. Ze komen dan terug. Uh, Frank! Ja! De dopen! Nee, nee, nee! Kom! Alleen. Uh, uh, oh. Ik ga kijken. Ik wil weten wie dat is. Maar fijn, Leen God. Oh. Ah! Er staat een auto van een courierbedrijf. Maar Leo, hey, kom, ga weg. Er staat wel in uw blote, hè, hey. zeg? Oh, het is een man. En dan nog een knappe ook. <laughs> maar fijn, de christverdomme. Oh. Een vriendje van u? Ja, van vroeger. Shit, hij heeft u gezien. Moet u wel over gaan doen, hè? de Chris er is niet eens dat hij bij taxipost werkt. Heeft die knappe kameraad van u al een vriendin? Het is goed, ik kom, ik ga naar beneden. Blijf jij maar boven gaan. Ah, hey. de Frank, ik heb u toch niet gestoord, hè? Ah, de Chris, wist jong. Sorry, hè? Is dat uw liefde daarboven? boven? Ja. Dat is niet slecht voor iemand die ja. niet veel van biologie wist, hè? Nee, maar ik was wel beter in sport, hè, Chris. af enfin, Er je iets bij voor ons? Een pizza-katro-stationen misschien, of zo? Ja, euh, rechtstreeks uit Japan. Het is voor uw pa. Die is niet thuis, zeker? Ja, nee, nee. Normaal gezien moet die persoonlijk aftekenen. Nee, maar hij is niet thuis, maar je kunt het aan mij geven. Ja, dat vind. dacht ik al. Ik zal voor één keer een uitzondering maken, hè? Ja. Moet ik hier tekenen? Ja. ja. Voilà. Dank u. Joh. Apropos, hoe heet dat knap, vrouwke, van u? Um, daar heb jij geen zaken mee, Chris. Salut, Chris. Tot de volgende keer, Chris. Dag, Chris. Dag. Ah. Hm, Een pakje voor u? Ja, nee, nee, nee, nee. Mijn vader uit Japan of zoiets. Moet je dat dan niet openmaken? Dat is niet voor mij, liefje. Ik ben Bernard niet, ik ben Frank. Weet je maar, wat? dat dus Frank is Frank van Obert? Sprek is Ik wil weten wat erin zit. Nee, af en Lin, hij komt, gurt dat terugkomt. Pak het dan. Nee, mijn vader gaat daar niet meer lachen. Lin, alleen <lacht> kom jong kom. Nop. Af en Lin jong. Oh. Het is in het Engels. De meneer tak. ...Kida Saimoto van Miyoto's Kan huh? vraagt bevestiging van een verkoop... ...binnen de 48 uur of de deal gaat niet schrijft hij. Tja. Hmm. Af, hè. Ik heb het gelezen. Dat, vind... <tiedert> nee. <tied> nee, nee. <tied> nee, nee. Nee, nee, nee, Guido. Dat is hier een goed Grieks restaurant. Ja, ja. Dat is wel, Dan ja. moeten we een Arnie Kleftica eens proberen. Niet waar, Anne Lorke? Ja, die is hier perfect. Arnie. Hé, hey, dat betekent lamsvlees voor bandieten. Nee, nee, en daar raad jij mij aan, Pieter. Maar dat zijn lievelingsschotelieren. Ja. Zie we nu serieus. Hebben jullie ondertussen kunnen uitzoeken of er echt kwaad opzet in het spel is? Ja, het is niet simpel. Ik durf er nog altijd geen andere manschap opzetten zonder dat we zekerheid hebben. Mm -hmm. Want stel dat onze redenering foutief is, dan maken we ons ongelooflijk belachelijk. Ja, we zullen het dus voorlopig alleen moeten zien te redden. Concreet, hoe kunnen we dit zo discreet mogelijk aanpakken? Met Pasapel? Ja? Ah, ja Frank? Oké. Okay. Ja, ja, we komen zo vlug mogelijk langs. Uwe Frank? Je ging toch naar de film vanavond? Het was Frank van Peter. Ah. Ja, en? Hij heeft een spoedzending gekregen uit Japan, van Jotoskan. Ja, ze vragen binnen 48 uur bevestiging in verband met de overname van Globecom. En die willen ze alleen krijgen van Bernard van Vossen himself. Oh, Frank weet je zegt niet waar zijn ouders zitten. Nee. Ja, dat maakt Bernard en Marian nog verdachter aan de Of denk je daar nog altijd anders over? Jawel, commandant, Pavel Sem. Het is nu niet het moment om grapjes te maken, Marian. Spreek spreekt wat stiller. Ja, want de boven hebben oren. Hij doet zoals ik. Maar het zo klein mogelijk. <lacht> Precies, zegt? Moet ik mij ook niet wat camoufleren, hè? Zoals in het leger. Marian, doe niet al lang zo. Straks staat hier een stuk krapppulans op te wachten. nee, er is hier niemand. Zeg, moet ik hier nog lang op mijn knieën zitten? Daarnaar, zouden we niet beter die paar stappen nog doen en binnen een portoeken gaan drinken? Nee, Marianne, is nog te klaar. We wachten tot het compleet donker is. Wat was dat? Een heverzwijn dat u komt verscheuren. Nee, Stukliefd, niet, gaat u eindelijk eens stoppen met alles in belachelijke te trekken. Oké, okay, het is goed, speel mee. Hm? Wat is uw strategie om de laatste tien meter naar onze chalet af te leggen? Hm? Slapen, aanvallend kruipen of sprinten? Wat denkt u? We nemen in ieder geval de achterdeur en niet de voordeur. Oké, okay, als jij dat wilt. Op uw teken vertrekken we? Ja, en jij loopt eerst en jij houdt de deur in En ik volg maar, ik hou hun cellen in de gaten. Spannend, hè? Maar Jan, als jij je maar amuseert, hè? Hoe, jij niet. Hé, zijn we klaar? Yes, commandant. Mm. Bernard. Wat? Die deur is op slot. Zeg dat niet waar is. Wat is wel waar, je hebt ze zelf nog afgesloten aan de binnenkant. We sluiten aan de voordeur. Hé, kom maar. Oh, nu de sleutel klaar. Oei. Wat is het? Vind je hem niet? Nee, die ligt nog in de auto. Het is die Maar, de garagepoort staat er nog open. Oh, je... Gans in de tijd. Dat zal wel, hè? Maar je weet toch wat dat betekent. De kans is groot dat de klap nu binnen op ons zit te wachten.